Een voorspoedige start, maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Ho, ho. Jelle Visser met het NOS Journaal. Het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden... krijgt veel steun van gemeenten, blijkt uit onderzoek van de NOS. Eén op de drie gemeenten is voor zo'n verbod. Een jaar geleden adviseerde de Onderzoeksraad om het vuurwerk te verbieden... maar het kabinet voelt daar niets voor. Amsterdam en Rotterdam willen volgend jaar een vuurwerkzone invoeren. Uitsluitend in die gebieden mag worden geknald. Nieuw zijn de vrijwillige vuurwerkvrije zones... waar burgers zelf afspraken maken om hun straat vuurwerkvrij te maken. In een buitenwijk van Straatsburg is de politie op jacht... naar de voortvluchtige dader van de aanslag van dinsdag. De politie sloot een deel van de wijk Nooidorf af... en zwaar bewapende antiterreureenheden gingen de wijk in. De 29-jarige dader ging er dinsdagavond vandoor... nadat hij bij de kerstmarkt van Straatsburg op mensen had geschoten. Vandaag werd bekend dat een derde slachtoffer is overleden. Het ministerie van Defensie laat onderzoek doen naar misstanden bij de krijgsmacht. Volgens staatssecretaris Visser zijn er meldingen binnengekomen... over ontoelaatbaar gedrag bij de opleidingsinstituten KMA en KIM... en bij een defensieonderdeel... Het zou gaan om racistische en pornografische afbeeldingen en verwijzingen naar nazi-Duitsland. De Telegraaf meldde onlangs dat de militair in opleiding een WhatsApp-groep runde... waarin Hitler, de nazi's en de NSB werden verheerlijkt. Onafhankelijke commissies zullen de kwesties onderzoeken. Ook komt er een werkbelevingsonderzoek over sociale veiligheid. En de Nederlandse hockeyers hebben op het WK in India de halve finales bereikt... In Booba Nashwar, in het oosten van het land... klopte de Nederlanders gastland India met 2-1. De winnende goal werd gescoord door Mink van der Weerden. Hij schoot een strafkoor naar binnen. In de halve finale neemt Nederland het zaterdag op tegen Australië. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur onder het vriespunt. Morgen overdag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt maximaal 2 of 3 graden. Zaterdag overdag komt de temperatuur nauwelijks boven de 0 graden uit. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jon Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de Noord-Hollandse wegen zijn te vinden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaren en Sveen rijdt het langzaam over 11 kilometer, kost je zo'n 20 minuten extra. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder, bij Heilo 7 kilometer, vertraging daar een kwartier. En op de A27 van Almere naar Gorkum.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 FM, Ho, ho ho, dit is kerst met ZFM met nu. nu de muziek boulevard, mijn luister plezier met muziek en informatie weet wat hier leeft. Dit is ZFM, FM. If heart there was a secret court.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 Ah uh -huh. chair she broke your throne and she cut your hair and from your lips she drew Het was Halleluja, Een uitvoering van Pentatonics, een geweldige uitvoering. We gaan door met een ietsje weer lekkere ruige rock'n'roll music. En dat heet Rock'n'Roll King, heet het eigenlijk van Ilo. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Op zaterdag 22 december wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort... weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoortse Zee en de regio. Van 4 uur s middags tot 7 uur s avonds zullen vele sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein... en het Kerkplein in Zandvoort. Ook de kerstman is met zijn gezin aanwezig. Alle kinderen mogen met de kerstman op de foto... en de kerstman die zit op zijn troon op het terras van Crank Café XL. In de protestantse kerk is een doorlopende programma met poppenkast. Loop u vooral even naar binnen. Voor de kinderen die aan de spookjeswandeling willen deelnemen... is een boekje te koop en het boekje kost 5 euro. Dat boekje is te koop bij Bruna op de Grote Krocht... en natuurlijk ook op de avond zelf bij de kassa aan het Kerkplein. In het boekje zitten waardebonnen voor chocolademelk, een betoverende appel... En een sprookjesoliebol, ook een kortingsbon voor de ijsbaan. In het boekje staan ook plaatjes van de sprookjesfiguren. Voor een heleboel figuren kun je een handtekening krijgen. Lukt het je om alle handtekeningen te verzamelen? Om zeven uur zal de sprookjeswandeling worden afgesloten... met muzikale medewerking van de sprookjesfiguren in de protestantse kerk. Ze zingen kinderliedjes. Kom alle en zing mee. Kom allemaal verpleet... Verkleed op zaterdag 22 december. Een deskundige jury kijkt welke kinderen het mooiste verkleed zijn... en er zijn mooie prijzen te winnen. De prijsuitreiking zal bij de afsluiting van de kerk vinden. Dit geldt natuurlijk alleen maar voor de deelnemers. Hoewel het erg leuk is, ook de ouders verkleed komen. Dit, eventueel, wordt georganiseerd door de stichting de Zandvoortse Vierdaagse.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 You'll be the lightning bolt, so put them on. Put on your shoes of fire. You put on your shoes and burn. If you get burned, my love, well, that's exactly how you learn. But bring on the day to come. and We'll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 Bring back the light. Golden ja, de gouden oude die ik uitgezocht heb deze week... dat is Some Broken Hearts Never Meant. En het is een lied dat werd geschreven door Wyland Holyfield. Het werd vooral bekend in de uitvoering van Don Williams in 1977... en Telly's Felles in 1980. In Duitsland verscheen er een versie van A Studio Orkest... en er door Johnny Hill gezongen als Ken Liebe Alles Verzeen... en door Peter Alexander als Wen Auch In De Jaren Vergeen. In het lied wordt gezongen dat sommige gebroken harten nooit zullen helen... waarmee de zanger het over zijn eigen bedriet heeft. Telles Vellers debuteerde in 1959 op televisie... en maakte in totaal 122 optredens in de speelfilm- en tv-series. Hij werd vooral bekend door zijn rollen in achter de televisieserie Kojak... en de film Dirty Dozen... En de James Bond film On Her Message Secret Service. Als zanger had hij een hit in Nederland met If, Bro, Some Broken Heart Never Meant en Loving Understanding Men. En hier komt Some Broken Heart Never Meant van Telly uit 1980. Cigarette Start this day Like all the rest First thing every morning That I do Start missing Them, remember, remember, reason, them, remember, remember, remember, remember, week is het weer zover, dan is het weer de Nieuwjaarsduik. En de Nieuwjaarsduik, dat is natuurlijk 1 januari van 12 tot 3. En het is een jubileum deze keer. Het is alweer de 60ste keer dat deze Nieuwjaarsduik in Zandvoort gehouden wordt. En de eerschrijvingen die starten om 12 uur. Voorafgaand aan de duik is er onder begeleiding van leuke muziek een warming-up. En om 2 uur gaat iedereen een duik nemen in zee. Na afloop kunnen de duikers een hele kopje erwtensoep halen. Ook als u niet in het water gaat bent u meer dan welkom en vooral te genieten van de gezelligheid. Tot 1 januari bij de Oudste Duik van Nederland. En dan kan u kijken nog op de website www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl nummer, uh, en, en de locatie is Beach Club nummer 5, Boulevard Paulusloot, ook nummer 5. Ja, en eventueel nog een telefoonnummer, dat is 023 5716 119. En ik kan u aanraden om te gaan kijken, ik zelf heb een paar keer meegedaan en het is echt...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 See to the Dat en met vodka en met poking tussen en die standen ah. en dan zitten we hier in het oude Ja, dat was bluff met geike arnart erbij. Even een prettig plaatje. En we gaan nu weer naar het weer. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vanochtend was het behoorlijk glad. Dus kijk morgenochtend ook weer uit. verscheiden ongelukken in de omgeving, dus pas op. En verder waren er toch wel perioden met zon. De eerstkomende uren was het zeer lokaal glad door bevriezing van natte weggedeelten. Verder waren er vandaag in het midden en het zuiden zonnige perioden... en komen er vooral in het noorden ook wolkenvelden voor. Het bleef droog en de maximaal lagen rond 3 graden. De oostelijke wind is matig. Boven de IJsselmeer en aan zee af en toe vrij krachtig. In de nacht na vrijdag blijft het droog... met vooral in het zuiden flinke opklaringen. De minimum liggen rond de 3, min 3 graden. De wind blijft uit het oosten komen en is zwak tot matig. Vrijdag overdag zijn de wolkenvelden, maar zal de zon ook te zien zijn. Het blijft vrijwel overal droog. De maximumtemperatuur temperatuur ligt ongeveer rond de 2 graden. De oostenwind is zwak tot matig, zoals ik al zei. En we gaan nu even naar e ietsje steviger, Tour-Limited, Edge of Heaven. 22 december presenteert Mark Enthoven zijn muziekprogramma... Van Zonneveld tot Pavarotti in Theater de Krocht. Het wordt een mooie kerstavond, vol nostalgie... met nationale en internationale zon. De geboren en getogen Amsterdamse zanger... staat al meer dan 25 jaar op te planken. Hij valt op door zijn warme, krachtige en imponerende stemgeluid. Hij heeft zowel met popmuziek als met klassieke werken... een uitgebreid en verrassend repertoire opgebouwd... Het concert is een prachtige kerstambiance... Ke met muzikale begeleiding van de landelijke bekende organist André Vrolijk... en met gastoptreders van onder andere het Zandvoort Vrouwenkoor... en de zangeres Mireia. Tevens brengt Endhoven eigen werk van zijn nieuwe album... dat in 2019 uitkomt. Dus 22 december, 8 uur, en de zaal gaat open om 7 uur. En de afloop, rond 11 uur, is er een meet and greet... De entrykaarten van 10 euro kunt u bestellen via www.markenthoven.nl. En na betaling liggen de kaarten voor u klaar bij de entree van het theater. Maybe I came on too strong. Maybe I too long. Maybe I play my cards wrong, oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my own and jumping in harder than Don't call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 Changes my Rotary Santa Run Zandvoort. Op 23 december wordt om bij half vijf in Zandvoort de strafstijd gegeven van Santa Run. Het is een fun run waarbij de deelnemers, verkleed als kerstman of een kerstvrouw, een parcours hardlopen voor het goede doel. Het is de eerste keer dat de Rotary Santa Run in Zandvoort wordt georganiseerd. De Santa Run Zandvoort is een gezellige run voor de hele familie door de mooie centrum van Zandvoort. De start is midden in het dorp op het Raadhuisplein bij de ijsbaan.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 Een initiatief om kinderen in deze digitale wereld op een leuke manier enthousiast te maken, verkunst door de voorlichting en te praten met elkaar. De volledige opbrengst van deze loop gaat naar dit goede doel. Nou, dat zal nog wel eventjes duren, hè? Walking on Sunshine, Carina and the Waves. Ja, dan gaan we door naar onze laatste item. Voor Zandvoort en de regio. Het bioscoopprogramma van Circa Zandvoort... van 13 december tot en met 19 december. The Cringe, 3D. Zaterdag, zondag en woensdag om 13.30 uur, 6 jaar. Fantastic Beats in 3D. The Crimes of Grindelwald. Zaterdag, zondag, woensdag om 15.30 uur. En vrijdag en zaterdag om 7 uur. In train 9 jaar. All you need is love. En ik heb gehoord een hele leuke Nederlandse film. Vrijdag, zaterdag om half 10. Donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 8 uur. Alle leeftijden. En dan hebben we nog een hele mooie Nederlandse, een hele mooie Nederlandse film. De Dirigent. En dat is uh, donderdag om half 2. En volgende week dinsdag. Dus hij is nu al geweest, maar volgende week dinsdag om half 2. De 12 jaar intree. En dan hebben we nog Filmclub Simon van Kolm... Fahrenheit 11.9. En Marshall Moore valt Trump aan. 12 jaar woensdag om half 8. En dan wordt er nog verwacht in de kerstvakantie... Bohemian Rhapsody. Ja, dat schijnt ook een hele, hele goeie te zijn. Goed, wij gaan door met de volgende. En wij komen, wij gaan naar huis toe. Ja, we gaan echt straks naar huis. Oh, even terug over het eerste uur waar ik het over had. Dat popkoor, de Beatspopzingers... die gaat op 21 december een flitsend kerstconcert... in de Protestantse kerk geven. En de senioren en de mensen met de smalle beurs... krijgen als eerste kans op een gratis kaartje. Dus ja, ik zou de kans niet laten liggen. En de Beatspopzingers, die hebben allemaal liefde voor muziek. De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Oh nee.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 Eu vou ver, se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 geen lucifé natuurlijk, maar een passie Zee elk uur. Het ja, is de liefde! Het ja, is de liefde! Het ja, is de liefde! Ja, You paint with all the colors of the wind Can you paint with all the colors Deze donderdag zit we weer op voor mij. Graag tot volgende week in onze speciale uitzending. Van 2 tot 6. De beste uit de top 2000 van 1999. Met Bart en ondergetekende. Ik wens u een heel fijn weekend. En ik hoop u volgende week te treffen om 2 uur. Tot dan en een heel fijn weekend nog een keer en mooi weer.